Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Keulen is het aantal aangiftes van aanranding en beroving... tijdens de jaarwisseling fors gestegen, tot 379. In zo'n 40 van de gevallen gaat het om seksueel geweld. De politie zoekt de daders vooral onder mannen van Noord-Afrikaanse afkomst. Grotendeels gaat het om asielzoekers... of mensen die zich illegaal in Duitsland ophouden. Het team dat onderzoek doet... is uitgebreid tot meer dan 100 ervaren rechercheurs. In de Belgische stad Antwerpen is, net als in Duitse steden... de anti-islambeweging Pegida de straat opgegaan. Honderden mensen demonstreren daar tegen de islam en de instroom van asielzoekers. Ook werd verwezen naar de massa-aanranding in Keulen. Vlaams Belangvoorman Filip de Winter pleitte onder meer voor het sluiten van moskeeën. Ook wil hij dat zelfverdedigingswapens voor vrouwen worden gelegaliseerd. Elders in Antwerpen was tegelijkertijd een tegendemonstratie van twee linkse groeperingen. Zij voerden actie tegen haatzaaien en voor meer solidariteit met de oorlogsvluchtelingen. In de Verenigde Staten kan vanavond de hoogste loterij-jackpot vallen uit de geschiedenis. De hoofdprijs staat nu op 800 miljoen euro. De Powerball-loterij passeerde in 2012 al de magische grens van een half miljard dollar. Als de jackpot vanavond niet valt, dan kan de jackpot zelfs uitkomen op een miljard dollar. Sinds november vorig jaar is de jackpot niet meer gevallen. Op het EK Allround schaatsen staat Sven Kramer na twee afstanden... eerst in het algemeen klassement. Jan Blokhuizen staat tweede. Hij moet één seconde op Kramer goedmaken op de 1500 meter. De Belg Bart Swings is de derde na de eerste dag. Bij de vrouwen leidt de Tsjechische Martina Sablikova voor... Irene Wüst, Antoinette de Jong en Marije Joling. Sablikova heeft al een flinke voorsprong op Wüst... die op de 1500 meter anderhalve seconde moet goedmaken op de Tsjechische. Het weer, veel bewolking met hier en daar een bui. Komende nacht vanuit het westen af en toe regen bij 3 tot 7 graden. Morgenochtend trekt de regenweg en breekt de zon soms door. In de loop van de dag vallen er buien en het wordt dan een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. In ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Family land.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 Met nu de Euro Breakdown. De eind van onze aardkloot. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 De muzikale revolutie, die nog maar net is begonnen, draagt bij aan een bewijs waarvan jij en ik wekelijks getuigen zijn. De Europese eenwording. Happy New Year. Ja, het mag nog. Iedere vrijdagmiddag tussen drie en vijf. De grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder. Een hele goede middag. Het is vrijdag 8 januari 2016 alweer. De eerste aflevering live op de radio van de Your Breakdown. Leuk dat je luistert. 26e jaargang al, alweer. En het is officieel dan de aflevering 2. Want 1 januari uh, is er ook een uh, lijst geweest. Er is er alleen uh, geen uitzending geweest. En ik hoorde dat het helemaal uh, stil was zelfs. Ah ja, kan gebeuren hoor, erbij. Hey, uh, vandaag hebben we 11 stijgers, 7 zittenblijvers, 16 dalers... en maar liefst 6 nieuwe binnenkomers. De snelste stijger deze week is Lucas Graham met Seven Years. En de snelste daler is Martin Solveig samen met Sam White met Plus One. En ik hoop dat je het auto nieuw goed bent doorgekomen. Ik in ieder geval wel. En ik hoop dat 2016 een mooi jaar voor je gaat worden. Sowieso een muzikaal jaar met alle hits van Europa op iedere vrijdag. En iedere zaterdagavond dan. Maar ook een mooi liefdevol jaar. Ik denk dat dat wel goed gaat komen. Niet op geval bij mij wel. Ik ben helemaal gelukkig. Ja echt waar, ja echt waar. Um, de Euro Breakdown dan. De tweede aflevering, de eerste echte live aflevering van dit jaar. Zes nieuwe binnenkomers, zoals ik al zei. En er zijn er een hoop en een hoop aparte nummers zitten er ook. Dus het gaat van echt electric house naar hele mooie, rustige nummers. Maar er zijn dus ook zes mensen uit de lijst verdwenen. Na drie weken tijd, ja, hoe kan het ook anders... Jean met The Power of Christmas, want het is geen kerst meer. Na 27 weken Florida, Rider, Robin Thicker, Verdien Wild... met I Don't Like It, I Love It is eruit. En Kovacs met Wolf en Cheap Clothes, na zeven weken. Na twaalf weken Omi met Hoelenhoop. en na twaalf weken ook Mika met Staring at the Sun. En na tien weken is The weekend met The Hills ook uit de lijst verdwenen. Maar er zijn zes hele mooie, prachtige platen voor teruggekomen... En ik denk, ja, weet je, we hebben vorig jaar wat gemist aan het einde van het jaar. Wat wel eigenlijk altijd uh, traditie is geweest. Dus het is nu uh, twee jaar achter elkaar niet geweest. En dat is de eurohit. Gaan we dus de uh, top 100 van dit jaar uh, doornemen. Ik denk, nou, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon eens uh, iedere week uh, goed even bijhouden hoeveel uh, punten ieder nummer krijgt zullen we eind van dit jaar een uh, eurohit gaan doen. De top 100 dus, uh, van 2016 uh, gaat eraan komen eind van 2016. Maar uh, zover is nog lang niet. We zitten net in de tweede week van uh, 2016. Dus uh, we hebben nog 50 te gaan. Hey, we gaan beginnen met uh, de top 3 van de laatste uitzending. Dat is alweer uh, drie weken geleden. Het stond live op de ijsbaan in het centrum van Zandvoort. Dat is een erg uh, gezellige uitzending... En da tussendoor ja, de lijsten zijn er wel geweest. Ik heb ze alleen uh, niet gepubliceerd of uh, niet uh, ten gehoor gebracht op de radio. Dus we doen net alsof uh, ze stil zijn blijven staan. Dus de top 3 van vorige week zoals ik het normaal gesproken zou zeggen, maar dus van drie weken geleden. Die zag er zo uit. Nummer 3. Let me oh let me redeem oh redeem all myself tonight Cause i just need one more shot six number 3 maar wel origineel. Vorige keer dus op uh, nummer 3 Justin Bieber met uh, Sorry. Op nummer 2 Adele met Hello. En op nummer 1 stond uh, Coldplay Adventure of a Lifetime. En er zit een echte mama appelsap in, hè. In plaats van de uh, Drink Cola. Tenminste, dat hoor ik iedere keer als ik dat uh, nummer hoor. Ik weet niet of dat uh, ook zo bij jou is. Even beginnen met de nummer 40 van deze week. Dat is Martin Wolf examen GTA Intoxicated. Van deze week Marten Solveig samen met GTA Intoxicated. En uh, kreeg ik net een leuke sms'je binnen. Ja joh, je kan gewoon sms hier naartoe hoor. dat is geen probleem. Zoek even op het uh, sms-boxnummer, ik weet het niet uit mijn hoofd uh, natuurlijk. Uh, maar uh, nee, op mijn privételefoon, uh, dat iemand ook heel gelukkig is. Nou, daar ben ik blij om. Hé, hey, de nummer 40 Marten Solveig uh, samen met de GTA. De langst genoteerde plaat deze week in de lijst 31 weken. Maar liefste uh, staat hij er al in. Wij gaan door met uh, nummer 39, dat is een uh, oude nummer 1 hit. Die heeft uh, 23 weken lang in de lijst, uh, staat hij nu. En die heeft een paar weken lang op uh, nummer 1 gestaan in uh, 2015. En dan heb ik het natuurlijk over de uh, weekend met Can't Feel My Face. Vorige keer dat de lijst was, dus op de ijsbaan stond hij op 24...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 Yeah. ...thuis te luisteren achter de televisie of achter de radio... ...ga dan ook eens een keertje naar zfm-live.nl... Uh, ...we hebben twee mooie webcams uh, in de studio hangen... ...dan kan je ook eens een keer zien uh, hoe het eraan toe gaat... ...of kom gewoon uh, langs. Hier op de tolweg, uh, dat uh, mag altijd natuurlijk... Uh, ...wil je gewoon even komen kijken. Hey, de nummer 38 was dit, Major Laser. ...samen met uh, Naila, met uh, Light It Up... ...op uh, nummer 38 deze week... Vier weken geleden nieuw binnengekomen op 38, maar die is een beetje heen en weer gegaan. En uh, weer deze week op uh, 38 geëindigd. Ik weet niet hoelang die het uh, volhoudt, maar dat uh, merken we vanzelf. We zijn toegekomen aan de eerste nieuwe binnenkomer van dit jaar. Ja, dat is ook wel een bijzondere titel. Hè? De eerste nieuwe binnenkomer van uh, dit jaar. En dan is het ook meteen een Nederlander zelfs. Ja, ja want het is uh, Jobke Heijblom. Nooit van gehoord. Nee, dat kan ik begrijpen. Hij is beter bekend als uh, Jay Hardway, de Nederlandse DJ en producer die in uh, 1991 uh, werd geboren. Uh, begin 2013 werkte hij samen met uh, onder meer uh, sick individuals als uh, Someday dan zijn eerste release wordt. En later dit jaar werkte hij voor het eerst samen met niemand minder dan Martin Garrix, met wie hij uh, de track uh, Arrow 400 4, 404 404 uh, maakte. Na de samenwerking uh, bevalt dusdanig goed dat het uh, duo zich aan het eind van het jaar opnieuw verenigt. En Wizard wordt begin november uitgeroepen tot um, een uh, dancebis bij de collega's van Vijfkracht. En dat wordt de eerste top 40 uh, nummer van uh, deze Hardway. Nou, de clip uh, bij het nummer werd in de eerste twee dagen na de release al uh, ruim 1,3 miljoen keer bekeken. En in december van 2015 stoort, scoort hij opnieuw een hit met zijn nieuwe single. En dat is uh, Electric Elephants. En die is dus uh, deze week uh, nieuw binnengekomen in de, neder, uh, in de Europese top 40 op een hele mooie 37e plaats. J Hardware met Electric Elephants. Zeg ik, het gaat alle kanten op met de nieuwe binnenkomers uh, deze week. Maar geniet lekker uh, van uh, J Hardware op uh, 37. Down. Snel door met de 35 en die is in handen van Avicii met Broken Arrows.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 I see the hope in your heart. I see the hope in your heart weer mee te blijven en te zingen. Sommigen die willen hem al even voor de boys. Nou, doe het alsjeblieft niet, want het is niet om aan te horen. Broken Arrows van uh, Avicii. Vier weken geleden tijdens de ijsbaan-uitzending. Tijdens de vier uur durende uitzending is die uh, nieuw binnengekomen... op een uh, hele mooie 35e plaats. En uh, wederom uh, blijven zitten uh, voor deze week. Uh, als je we hem vergelijkt met vorige week. Nou, nou ja, in ieder geval, hey, je begrijpt hoe het gaat. Hey, tijd voor de tweede nieuwe binnenkomer van deze week. En dat is, die is in de handen van uh, Abel Test We hebben het al vaker over hem gehad. Die uh, komt uit Canada, geboren in 1990. En die begon met uh, tracks up te loaden naar uh, YouTube onder de naam The Weekend. Nou, dat is een uh, heel groot succes geworden. We kennen hem allemaal eigenlijk van Urnet uh, wel. Van de film Fifty Shades of Grey. Daar uh, heeft hij uh, 13 weken lang mee uh, in de Nederlandse top 40 gestaan. Maar hij heeft uh, weer een uh, nieuw nummer uh, ge gemaakt eigenlijk... Eind 2015, december 2015, is die uitgekomen. En, um, ja, het is In The Night, heet die. De nieuwe single dus van uh, The Weeknd. En die is nieuw binnengekomen deze week op een hele mooie 33 e plaats. Ja, wat kan ik er meer over vertellen? Ik wou nog wat zeggen over maar Ah, ik weet er niet meer. Dat komt straks alweer goed. Uh, in The Night in ieder geval van The Weeknd. Nieuw binnengekomen deze week op uh, 33. Positie. Dat is een uh, dame, die staat op het moment uh, tien weken lang in de Nederlandse top 40... met als uh, 26 als hoogste notering. En ze is geboren in 1996 en uh, komt uit de Verenigde Staten. En al op uh, achtjarige leeftijd is ze te zien als uh, actrice. Weliswaar met een uh, bescheiden rolletje. Ze breekt uh, en ze breekt door uh, als ze 15.000 meisjes achter zich laat... in de selectie voor de film True Crit, dat in uh, 2010 verscheen. Met de rol werd ze genomineerd voor een Oscar... en in 2011 werd ze het gezicht van de Italiaanse designmerk Mio Mio. Maar sindsdien speelt ze in verschillende films. Nou, in 2015 zingt ze dan het nummer Live' van Jessie J... opnieuw in voor de film Pitch Perfect 2. En hoewel ze al flink wat jaren experimenteert met muziek... wordt op dat moment ook duidelijk dat ze bezig is met een compleet album. Sinds dat jaar te zien op de videoclip bij Bad Blood van Taylor Swift... en neemt een duet op met Shawn Mendes... Met stitches. En ook verschijnt dan uh, van Love Myself. als haar eerste solo-single. En dan heb ik het over Haley Steinfeld. Uit Amerika afkomstig, dus. met haar eerste solo-single. En is nieuw binnengekomen in de Europese top 40 op een hele mooie 31ste plaats. En dan gaan we nu even naar luisteren. Love Myself van Haley Steinfeld op 31. Goed zeggen. We gaan eerst 32 luisteren. XMBZ dus uh, Renegades is ook nieuw binnengekomen. Ik sloeg gewoon één over. Oh, oh. En opvallend is dat de toetsenist van deze band, Casey Harris, al sinds zijn geboorte blind is. Na de release van een titelloze EP volgde met de hun debuutalbum. En uh, daarvoor kwam de titeltrack terecht op de soundtrack van de film The Host. Dan Reynolds van Imagine Dragons hoorde de band toevallig toen hij in het ziekenhuis lag. ...en spoort het label Interscope aan om de band onder contract te krijgen. En in 2013 verschijnt daar het mini-album Love Songs, Drug Songs. Met daarop het nummer Stranger. Waar ook Dan Reynolds aan meesreed. En hij nodigde de X Ambassadors dus toen wel met een X. Uit om met ze mee te gaan op een tournée. Nou, in 2015, de zomer ervan, verschijnt het album VHS. Met daarop 20 tracks. En Renegades is de track waarmee ze wereldwijd langzaam lijken te veroveren. En ook in Nederland hebben ze daarmee hun eerste hit te pakken. En niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa. Er Amerika aan een hele mooie 32e plek. Snel door dus met 31. Dat is wel Haley Steinfeld met Love Myself. Word je love, hè? dat raak ik gewoon in de war van, denk ik. Ik weet het ook niet. Uh, 31 in ieder geval gaan we naar luisteren. Haley Steinfeld met Love Myself. Nieuw binnengekomen deze week in de Euro Breakdown. Hier op uh, Zie je wordt. antwoord? Leuk dat je nog steeds luistert. Yeah. Two, yeah.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 Day. It gets into your body It flows right through your blood We can tell each other secrets De nummer 30 van deze week met Simon. Catch and release. We can tell each other and remember love. Prachtig nummer op uh, nummer 30 dus. Hey, tijd voor uh, de eerste resume van uh, dit jaar. En ik moet het uh, helaas alleen doen, want uh, ja, er zit niemand tegenover. Maar er zit wel iemand achter uh, verscholen in de keuken. Of in een ontvangstruimte, zoals ik het moet zeggen van de vicevoorzitter, Maar uh, ik noem het dan keuken. Maar uh, ja, wil je weten wie dat is? Dat is wel grappig. Hij is niet dood, hij leeft. Pascal van de Beek! Nee, kleine resume van 40 tot en met de 30. De platen die we wel en niet gedraaid hebben. Op 40 vinden we dan Martin Solveig samen met GTA Intoxicated. Op 39 The weekend met Can Feel My Face. En op 38 Major Lazer samen met Naila met Light It Up. Jay Hardway is nieuw binnengekomen op nummer 37 met Electric Elephants en Jess Blin don't be so hard on yourself staat in de 19e week op 36. Op 35 vinden we dan Broken Arrows van Avicii en op 34 Martin Solveig samen met Sam White met Plus One. De weekend met The Knights is binnengekomen op de 33 en X met Renegades op de 32 nieuw binnengekomen en op 31 is er nieuw binnengekomen Haley Steinfeld met Love Myself en op 30. Na zeven weken in de lijst hebben gestaan, staat met Simons dus op 30 met catch and release. Euro breakdown op vrijdag. of vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met de nummer 29 en dat is een nieuwe binnenkomer. Ja, we hebben wat uh, nieuwe binnenkomers uh, deze week. En die is in handen van Sigala. Uh, en achter Sigala gaat een uh, Brit Britse uh, producer schuil Ja, echt waar. Ja, echt waar. Kennisigalen allemaal wel van... Uh, uh, hoe heet het nummer ook weer? Easy Love. Staat ook in de lijst. Maar deze is een nieuwe track van de Britse producer Bruce Fielder. Op zijn achtste leerde hij namelijk piano spelen... en als tiener luisterde hij voornamelijk naar jazz... voordat hij de muziek van onder andere Fatboy, Slim en The Prodigy ontdekte. En na zijn studie aan de universiteit speelde hij in verschillende bentjes... en uiteindelijk belandde hij in de studio en maakte hij nummers voor zichzelf en uh, anderen. En inmiddels rekent hij Felix Shaw en Ella Irie tot zijn klanten. Nou, zijn eerste grote succes is de dansbare trackers met samples van ABC van de Jackson 5. En uh, aan het eind van vorig jaar komt er een nieuwe single van hem uit. En dat is Sweet Loving geworden. En die is dus nieuw binnengekomen deze week op 29 in de Europese top 40. Ja, Sweet Loving van Sigala op 29 dus deze week in de Euro Breakdown hier op ZFM Zandvoort. Zo blij denk ik ook weer niet dat Pascal er is. Stigala <laughs> met Sweet Loving op mijn 29 nieuw binnenkomen deze week. Dus in de Euro Breakdown hier op ZFM voor de Europese top 40. Die Pascal die, uh, moet paparazzi gaan worden, joh. Daar zit ik goed in, hoor. Hey, wij gaan door met de laatste nieuwe binnenkomer. En dat zal meteen het laatste nummer zijn van het eerste uur. En dan heb ik het over de nummer 28 van deze week. En de nummer 28 van deze week is in handen van Heaven. Een hemelsnummer. Heaven is een uh, samenwerking uh, tussen Marijn van der Meer en Jorrit Kleinen. Ik uh, had niet verwacht dat dit een Nederlands uh, nummer was overigens. Dat hij zo hoog uh, scoort. Maar blijkbaar dus wel. Het nou, tweetal uh, viel op uh, met de track Where the Hard Is. Dat door uh, Volvo werd opgepakt voor een van hun commercials. En dat wekte direct de interesse van een uh, andere autofabrikant... BMW, BMW oftewel, die de heren vroeg om een uh, andere track. En Finding Out More is daar het uh, resultaat van. Nou, Dat uh, resulteerde ook uh, meteen uh, eind 2015 tot een eerste top 40 debuut. Een Nederlandse top 40 debuut om uh, precies te zijn. En uh, dat resulteert dus 2016 tot een Europese top 40 debuut. Want met deze track zijn ze binnengekomen op de 28 e plaats. ...van de Euro Breakdown. Hey, het volgende uur gaan we kijken hoe de Nederlandse top 40 eruit ziet. En ik zal je verklappen, Justin Bieber staat erin. Ja echt, waar, ja, echt waar. En natuurlijk gaan we naartoe naar de top 3 van Europa werken. Dat zal even voor de klok van kwart voor vijf zijn. Dat zal top 3 van deze week ten gehore brengen. Maar eerst gaan we luisteren naar dus de laatste nieuwe binnenkomer... En tevens het laatste nummer van het eerste uur naar de Heaven met Finding Out More. Wat op een uh, mooie 28ste plaats staat. En bekend geworden dus uh, door de commercial van uh, BMW en daarvoor uh, met de hard van de Volvo. Maar dit is dus uh, van de BMW reclame. Heaven met Finding Out More op 28. Wonderful in